Mark er nog? Ik denk het niet. Heb je hem nodig? Ik heb boeken voor hem gehaald. Maar ik hoop maar dat hij weg is, want anders moet ik ze nog kopiëren ook. Graag hij het nou aan jou? Ik kopieer mijn rot. Maar zeg dan dat ik het verboden heb. Oké, oh, ken je Mark niet. Die is toch gewoon gek. Ha, ah, Mark. Rie, zullen we nog even in de zon praten? Ja, Goed. Die peer zal toch geschild moeten worden. Het lijkt me wel goed dat jij ook nog eens met de dames praat. Ze hebben werkelijk prachtig materiaal. Dit is vast wel iets voor het bulletin. Wat doen ze dan nou precies? Het optreden van de overheid tegen volksgeloof en volksgebruik op grond van stedelijke keuren. Mm. Interessant. Mm. Heb je het artikel van Beert daar laten zien? Natuurlijk. Dan komen ze nog terug. Oh, zeker. Ze waren enthousiast. Ik zal met ze praten. Graag. Ja. Nee. Ik had eigenlijk wel enkele dingen met je willen bespreken. Ja. Ik ben nu twaalf jaar hoofd van het muziekarchief. En toen ik daar in de tijd mee begon, heb je gezegd dat je het wel van me zou overnemen als het me te zwaar werd. Ja. Zover is het nu eigenlijk wel. Dat is vervelend. Ja, ik vind Dat het ook vervelend. Maar wat dan? Ik zou het niet weten. We eerst wat over denken. Binnenkort praten we er nog wel over. Op het bureau van Beerta lag een dikke pak samenvattingen, met onder elke samenvatting de trefwoorden die Joop eruit had gehaald voor het register, hij bladerde ze door en ontdekte al bladerend de ene vaart naar de andere. Met het gevoel dat de zaken hem boven het hoofd groeiden, schof hij zijn eigen werk opzij en begon aan de correctie. Lien, heb jij die trefwoorden ook gezien? Nee, die doet jou. Blijf jij nog? Ik wou eens even afmaken. Maar maak het niet te laat. Zou je fiets niet op binnen zetten? Dat is misschien wel beter. Ben je nat geworden? Het was net even droog. Maar wel een harde wind. Ja, dat wel. Je raakt zeker al wat we eten. ja. Dag Frans. Ha. Dat is voor jou. Gebrande amandelen. lekker. In borrel? Ja, wel graag. Uh, ik zal hier maar weer gaan zitten. Hm. Hoe was het kerstfeest bij je broer? Het oh. was een bende eigenlijk. Met uh, hoeveel bij jullie? Met z'n achter, geloof ik. Mijn broer, zijn vriendin, zijn vrouw, de kinderen, nog een vriendin en ik. Dat zijn er toch acht? Waar was het dan bende? Omdat er alleen maar gezopen werd. Met z'n achter hebben we 36 blikjes bier, acht flessen wijn en twee liter jenever gedronken. En bijna zonder iets te eten, dus dat kun je wel nagaan. Op het laatst lag iedereen ladder zat op de grond. Ja? In de mens welbehaagd. Ik doe dat niet meer, hoor. De volgende keer vier is het maar zonder mij. Uh, schrijf je zoiets nou ook op? Ja, dat is wel de bedoeling. Je bedoelt dat je het nog moet doen? Nee, ik heb het al opgeschreven. Anders kom ik helemaal niet meer uit. Het is zo al bijna niet om bij te houden. Hoe gaat dat dan precies? Ja, hoe gaat dat? Je hebt iets beleefd. Je komt thuis... Uh... En dan? Dan schrijf ik meteen alles wat ik me herinner op fiches. Huh, dat zou ik niet kunnen. Hoe doe jij het dan? Ik moet eerst euh, afstand hebben, anders heb je geen overzicht. Dan kun je alles wel opschrijven. Ik dacht dat jij ook alles opschreef. Ik schrijf als niks op. Tegenwoordig helemaal niet meer. Ik schrijf alleen op wat me obsedeert en, euh, en dan op mijn tegenzin. Ja, dat heb ik natuurlijk ook. Ik moet ook altijd eerst wat drinken. Als je al gedronken hebt? Ja. <laughs> Hoeveel drink je dan op? Een halve liter. In neven? Ja, in Maar ik ben meestal ook wel tot een uur of vier bezig. Wat een leven. En dan? Dan werk ik die aantekeningen de volgende dag uit... Zo'n kerstfeest ben ik wel een paar dagen bezig, dus dat moet ook niet te vaak gebeuren. Doe ik nooit het gedeeld voor hebben. Ik heb wel eens uitgerekend dat ik twee derde van mijn tijd besteed aan het verwerken van mijn indrukken. Zou ik niet eens de tijd voor hebben? Nee, ik begrijp ook niet hoe jij zo'n leven volhoudt. Het lijkt mij onmenselijk. Ik hou het vol. Dek jij de tafel even, Maarten? Uh, ja, als je nog een borrel wil, dan neem je wel. Uh, wat ik wel heb, is dat de tijd die ik heb tussen wat gebeurd is en het optekenen... kleiner is geworden. Als ik te lang wacht... herinner ik me niet meer. Ik heb wat afstand nodig, maar... dan moet ik ook meteen toeslaan. Vroeger was dat niet. Ik kon rustig een paar weken wachten. Ja, dat probleem heb ik dus niet. Vaak herinner ik me ook alleen een... toon, een stemming, een kleur. Die vul ik dan in met... Vlaggerde van herinneringen. En met wat gebeurd had kunnen zijn. Dat is je goed recht. De rookworst. Heb je geen kaarsen gedekt? Bij echt soep? We eten toch zeker bij kaarsen? Ik dacht dat we bij echte soep Bert, bij de olielamp konden eten. Nee, bij kaarsen natuurlijk. Wat doet dat dan naartoe nou dat het echte soep is? Goed. Kaarsen. Kan ik het dan halen? Je kunt het halen. Frans? Aan tafel. Zelfs hier merk je de storm nog. Zou de plant geen kwaad kunnen? Het stormt verschrikkelijk. Ik heb hem goed vastgezet. Maar ik heb toch liever dat je hem straks binnenhaalt. Ik zal hem binnenhalen. Geef je bord maar. Maar, eh... Uh, nou nog even over dat schrijven, want... Uh, dat... Dat, dat boeit het. Ja? Verdomme! Wat doe je? Eén van de plastic deksels is weggewaaid! Ja, laat dat dan maar! Kan jou dat nou schelen, die vind je toch niet meer. Je kunt Frans toch niet allemaal in zijn eentje laten zitten? Koffie met appelbollen. Ik dacht dat dat wel lekker was. Na ettensoep. Het probleem is niet zozeer dat ik geen tijd heb. Maar vooral ook dat ik het gevoel heb... geen greep meer op mijn leven te hebben. Oh, ja. Vroeger dacht ik... dat ik mezelf steeds beter zou leren kennen... als ik ouder werd. Ik denk nu dat dat was omdat ik diep in mijn hart geloofde dat er voor iedereen eenzelfde maatlat is en dat je alleen maar hoeft te registreren in hoeverre je daarvan afweek. ik geloof dat niet meer ik vind alles alleen nog maar zinloos en daarbij heb ik het gevoel dat ik steeds verder van mezelf weg weggeraakt doordat ik te weinig met mezelf heb kunnen omgaan. En te veel... in de verdediging ben gedrongen. Ja. Het zal zijn... omdat je ouder wordt. Je hebt geen tijd meer... om orde op zaken te stellen. Dus spoelen over je heen. Ja. Um, dit stond... Ja, dit stond op een hakkenbord. Ik geloof een hakkenbord in het zeemuseum. Wees toch mijn leidsman heer, waar dat ik varen zal. Geef mij bij tijds een goede ree naar uw gelieven uit de zee. En geef dat in de jongste dag mijn ziel geen schipbreuk lijden mag. Zoiets ontroert me. Niet omdat ik daarin geloof, maar omdat er mensen zijn die daarin geloven. Is het prachtig? Het is net zoiets als dat gedicht van die uh, Vliegenier. Dat circuleerde in de oorlog. Een van de weinige gedichten die ik uit mijn hoofd ken. Het <tacht> zegt natuurlijk wel iets. Uh, uh, Almighty and all-present power, short is the prayer I make to thee. I do not ask in battle hour for any shield to cover me. The vast, unalterable way from which the stars do not depart may not be turned aside to keep the bullet flying to my heart. But this, I pray, be at my side when death is drawing through the sky. Almighty Lord, who also died, teach me the way that I should die. see yourself. Dat heb je al eens eerder verteld. Omdat het uit de oorlog is, natuurlijk. Ik ken ook nog een gedicht uit de oorlog. Ik weet niet, meisje, wie je bent en waar. Ik kan je daarom zelf nooit laten weten... hoe ik je jongen, blond en 18 jaar, vond in een berm. Als had men hem vergeten. Ja, maar dat is me te sentimenteel. Ja, maar het gaat toch niet alleen om wat jij je herinnert? Ik heb toch ook mijn herinneringen? Ja, tuurlijk. Zo bedoel ik het. Ik heb uh, twee gempotjes, identiek. De ene staat in de kast, daar zitten rozijnen in. De andere staat in de ijskast, met een voorraad geweekte rozijnen, voor een muesli. Als het potje in de ijskast leeg is, vul ik het bij uit het andere potje. Ze staan dan een ogenblik naast elkaar op het aanrecht. De deksels liggen ernaast, en het overkomt me wel eens... Dat ik niet meer weet welke deksel op welk potje hoort. Dat vind ik uh, onaangenaam. Ja, natuurlijk. Dat is promiscueus. Dacht ik ook. Toen ik dat vaststelde, dacht ik... Frans begrijpt dit. Dit is op zijn lijf geschreven. En dan heb ik ook plotseling weer het gevoel dat het leven zin heeft. Ja, dat zou ik ook zeggen. Op ieder potje hoort een deksel. <laughs> Eén deksel!